in krijgen. erbij. Koffiecorner erbij. Lekker appelgebak geven. En, en ga die gelijbaan maar eens een paar keer even uit. Ja. Testen voor je uiteindelijk mee naar huis neemt. Dat ik zelf zo. Goed. Laatste plaatje voor negen uur. Na negen uur start een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is vandaag 7 september. En hier is even Bad Heart. Fatman.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 En in de ether op 106,9. Straks meer. 4 maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie maakt zich zorgen over zogeheten deepfakes. Dat zijn gemanipuleerde filmpjes... waarbij bijvoorbeeld iemands hoofd wordt vervangen door dat van iemand anders... of iemand dingen zegt die diegene nooit echt gezegd heeft wordt steeds makkelijker om zulke filmpjes te maken. Maar de OM en deskundigen waarschuwen voor de gevaren... mensen kunnen bijvoorbeeld met zo'n nepfilmpje worden gechanteerd. Op de Bahama's is naar de orkaan Dorian... het officiële dodental gestegen naar 43. De verwachting is dat het aantal fors zal oplopen. Duizenden mensen worden nog vermist. Op een website waar mensen als vermist kunnen worden opgegeven... zijn nu al meer dan 6600 mensen geregistreerd...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 De meldplicht voor trouwstoete geldt sinds vorig jaar in Antwerpen. Die moeten daar zes weken van tevoren worden gemeld bij de gemeente. De Russische tennisser Daniel Medvedev... heeft voor het eerst de eindstrijd van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij was in de halve finales van de US Open... de Bulgaar Grigor Dimitrov in drie sets de baas. Medvedev is de nummer vijf van de wereldranglijst... Hij neemt het morgen in de finale op tegen Rafael Nadal, de mondiale nummer 2. De Spanjaard versloeg Matteo Berrettini uit Italië, ook in drie sets. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Er trekken buien over het land, mogelijk met hagel en onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Settle down. There's a rising sound on mainstream as the day. Goed, tweede gedeelte in het radioprogramma. Welkom! En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, we kijken even de wereld in wat er allemaal gebeurde. Het is vandaag 7 september in 1923 opent, een, uh, opent het internationaal politiecongres in Wenen. Daar zijn ze aan het praten en uiteindelijk uh, hebben ze daar uh, besloten... we moeten een soort uh, overkoepelende organisatie opzetten die met elkaar samenwerken. En dan hebben we het op, over het politieapparaat hebben we dan. En uh, dat is het Interpol... En dat is in 1923. En die moeten zeg maar uh, alle onderzoeken op elkaar afstemmen. En dit komt omdat er uh, eerder een uh, seriemoordenaar actief is geweest. Josef Fatscher. En uh, verschillende districten in Frankrijk werkten toen niet samen. Waardoor deze man dus uiteindelijk heel veel mensen heeft vermoord. En in het begin zat deze uh, Interpol. Heeft hij zelfs nog in Berlijn gezeten. En toen hebben ze zelfs ook nog met de Gestapo samengewerkt. Dat was vooral in 1940, 1945, begrijp je al. Daarna zijn ze overgenomen door de geallieerden. En in 2009 waren er 187 landen aangesloten bij Interpol. En ze wisselen wel een informatie uit... En zorgen dat politiedistricten allemaal op elkaar afgestemd zijn. En ze hebben ook een database van gezochte personen. En het zit momenteel dus in Lyon in Frankrijk. En ik heb even gekeken naar die uh, Joseph Fatscher. Die dus eigenlijk de aanleiding is van dit Interpol. Dat is een seriemoordenaar. Eigenlijk een beetje te vergelijken met Jack the Ripper. Alleen zijn daden waren gruwelijk, gruwelijker. En hij was actief van 1893 tot 1897. Wel geteld, heeft hij elf moorden bekend. Maar er zijn er waarschijnlijk wel 27. Op jonge leeftijd was hij nogal sadistisch. Hij heeft zijn broer bijna een keer gewurgd... omdat hij te langzaam met de kruiwagen aan het uh, rijden was. En hij schijnt ooit door een hond gebeten te zijn... waardoor hij hondsdolheid heeft opgelopen. En heeft hij allerlei mensen afgeslacht, neergestoken. Nou, hij heeft rondgezworven, waardoor ze hem ook niet konden traceren. Ieder aan de hand van deze zaak is dus Interpol onder, uh, okay. gebacht, bedacht. Dus nou, interessante materie. Vertel, nou. wat heb jij? Ja, in 2009 wordt de bouw van de uh, Tweede Koentunnel uh, gestart. En na bijna 20 jaar discussie over uh, uh, deze tunnel... of die wel onder het Noordzeekanaal uh, gelegd moest uh, worden... Dat is de tunnel bij de A10. En dat is die tunnel waar, uh, waar zo'n heerlijke verkeerssituatie is. Want er van alle kanten komen er auto's bij. Één, en uh, ze hadden de... Uh, ik weet het, de verlichting zo gemaakt was, dat, het, dat het leek alsof je veel sneller ging dan dat je, dat je ging. Dat was een ongelukje. He? Maar daardoor ging iedereen op zijn rem. Dus uh, de eerste uh, weken dat hij uh, open was, uh, waren er al uh, ongelooflijk veel ongelukken gebeurd. Dan. Echt waar? Dus, uh, Oké. Okay. Ja. Uh, ja? heeft ooit de start zijn gegeven, geloof ik. 1,2 miljard heeft hij gekost. Echt, wat een geld. En 1312 meter. En nou ja, er zit een hele technische verhaal bij. Het is toch wel, als je het van techniek houdt, is het toch wel bijzonder hoor. Ze hebben, uiteindelijk hebben ze uh, 187. Nee, uh, 700 toch wat hebben ze afge, afgezonken naar de bodem. 714 meter hebben ze afgezonken naar de bodem. Nou, interessante materie. Als je het toch over tunnels hebt. Ik had nog een andere tunnel gezien. Of had jij die ook ja, al? de Schiphol tunnel. Ja, doe die er ook maar even bij dan. Ja, die is in uh, 1966 uh, uh, opengesteld. Ja. Het verkeer, dus ja. Ja, hij is momenteel is hij acht buizen, heeft hij 18 rijstroken en een fietspad. Breedste tunnel van Nederland. Nou. En dat verbindt Badhoeven Dorp met Schiphol. En uh, goed, hij is gelijk gebouwd met de buitenvelderbaan. Dat is die baan waar die tunnel waar de vliegtuig overheen gaat. Ja, hoor. klopt. Ja. Ja, en hij gaat heel langzaam naar beneden. Omdat namelijk. Um, um, omdat uh, het, het, het, ja, Door nou ja. De, doordat de grond uh, daar uh, zacht is of zo? Nee ja, hij gaat heel, met een hele kleine helling gaat hij naar beneden. En dat heeft oh. te maken dat de, de, de buitenveld, het baan, dat hij zeg maar in het begin hoeft er niks te staan. Nou ja, nou ja goed, technisch okay. wel. <laughs> ja, ik. Nou goed. Nog een ander uh, nieuwtje uh, uh, bezig heeft ja? is dat in 1968 de laatste aflevering van ja, zuster, nee, zuster... wordt uitgezonden. Het is ver van jouw tijd. Ik heb het misschien meegemaakt als driejarig. Heb ik misschien aan de televisie gekluisterd zitten. Hoewel, voor mij hadden we geen televisie nog. En het maffe is... Ja, dit is ook zo'n bekende. Nee, het een regie. Met Annie N.G. Smit, Die heeft ook heel veel teksten geschreven. Samen met Harry Barnick. En Berend Boudewijn heeft nog heel veel regie gewerkt daar. 3, op 3 september 1966 was het de eerste aflevering. En dus op 7 september 1968 waren er 20 afleveringen geweest. Was het de laatste. Het maf is wel, al die afleveringen... Die hadden ze op een speciaal soort banden opgenomen. Dat waren de 1-packs banden. De 1-packs banden. En die waren zo duur dat die uiteindelijk gewoon een paar jaar later al zijn overgenomen... Er is gewoon weer nieuw beeldmateriaal opgezet. Dus er zijn bijna geen beelden meer van ja, zuster, nee, zuster. Dus dat mm. is wel mm. heel bijzonder. Uiteindelijk hebben ze wel in België... Hebben ze nog de herhalingen uitgezonden een paar jaar later. En daar hebben ze ook weer wat fragmenten kunnen bewaren. Dus okay. dat is, uh, het is iets ja, aparts. Er is dus weinig, weinig van overgebleven. Dus. En toen dacht ik mezelf... oh ja, wat waren de teksten ook alweer? Heel diep. Hey, hey wakker, hier is de bakker. Hey, hey. Ja. gesneden bruin, gesneden wit. Een halfje casino... Bij elke tweede rol beschuit een krentenbol cadeau. Ja, Arnie G.M.G. Smit wordt altijd op de gedragen... omdat die teksten zo ontzettend diepzinnig zijn. Maar heb hier zit te luisteren, dacht ik van... dus dat ik volgens mij ook kunnen schrijven. Maar goed. Ze, ze schrijft ook in de boeken. Zo ja, dat is ook zo, moet je het um, zien. Ja, in 1944 wordt uh, bij Vlissingen een heftige storm ooit gemeten. Meer dan één uh, uh, uur lang... Uh, uh, windkracht 12 met een gemiddelde snelheid van 122 km per uur. Dat is echt, dat, ja, dat is orkaankracht. Weet uh... uh, je een naam of niet? Want Oh, toen, oh nee, nee, daar zijn we net mee begonnen. Daar zijn we net mee begonnen. Ja, ja. het is echt zodra het een beetje een, een flinke. Storm, dan, dan wordt het storm Jan. Ja, dan wordt het gewoon Jan of zoiets. Ook komt er een obier bij. Nou goed, maakt ook niet uit. We hebben. Uh... We zak af naar iets anders. Goed, 1990. De Belgische koning Boudewijn viert zijn 60ste verjaardag. En ook dat hij 40 jaar op de troon zit. En dat, dan viert hij dus de bekendste 60-40 feesten. In België wordt het gevierd. En in, uiteindelijk in 1993 is hij overleden op 31 juli. Hij staat bekend van de abortuswet. Hij moest beslissen of de abortuswet erdoor zou komen. Dat vond hij moeilijk. Hij had daar gewetenproblemen mee. Toen dacht hij ja, ik, oh, ik wil daar mijn handtekening niet bij zetten. Uh, Wilfred Martens, uh, die was van het kabinet... die heeft hem voor een aantal uur uit zijn ambt uh, gehaald. En toen heeft Wilfred Barton, uh, Martens heeft getekend voor die wet. En toen is hij, nou, is, hij gewoon weer, uh, is hij weer aangetrokken, deze Belgische koning dat was in 1990. Nog één of uh, laten we het eens over? Ja, ik wil nog zeggen in 1957 wordt de laatste Jip en Janneke verhaal ah, uh, ja. gez, gezet in het parool. Uh, ja, het is natuurlijk uh, nog steeds uh, leeft het uh, met mededank uh, door de heema natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, in 1957 wordt het, uh, het laatste het uh, paroolverhaal. Hm. Ja. Oké. Okay, 1969, dat is 50 jaar geleden. Jutro Tull treedt voor het eerst op in Nederland wat is het ook weer? Want dat is natuurlijk een band die eigenlijk heel ver teruggaat. Nou, dit is bijvoorbeeld een plaatje van ze. Progressieve rockband maken nog steeds muziek. Echte leader is wel Ian Anderson. Die is constant in de band gebleven. En Marilyn Barre is ook een van de bekenden nog. De rest zijn ze regelmatig gewisseld. Ook nog andere plaatjes dit. In 1969 voor het eerste Nederland concertgebouw. Uitverkocht natuurlijk. En de laatste keer dat ze gaan spelen, en dat staat nu al gepland, dat is in Utrecht. Dat wordt op 20 oktober zijn vast wel kaart voor te vinden. Goed, Jetro Tol, die dus voor het eerst in Nederland speelde 69. Goed, tot zover een stukje geschiedenis. Straks hebben wij de verjaardagen. Ja, Barnes Cutney, nieuwe cd 404 Error. Horror. Zichtbare man zoiets. En ze vinden op zijn CD uh, 404, wel, dat is error hè. Dat is uh, iets wat je op internet dan niet kan vinden, geloof ik. Dat is uh, de betekenis van 404, Wie is hij jarig? Ja, we lang zullen leven, is hij jarig? Hij is vandaag jarig, Verder de Ground. Verder Le Ground, moet f ik even goed uitleggen. Verder le, le Grand. Ja, moet je op zijn Frans spreken, dat is nooit mijn beste taal geweest dus vandaag. Uh, die ken je natuurlijk van onder andere deze plaat. Nee, nee, nee. Nou haal ik ze echt even helemaal door elkaar. Even, even normaal deze plaat. Let me think about it. Ik de Le Grand. Nummer 42. En hij heeft nog meer van die mooie platen gemaakt, zoals, zoals dit. Dit is misschien onze bekendste plaat van hem. Put your hands up for Detroit. I love this city. A lovely city of is it... I love this city? Was altijd de vraag. Wat huh? zie je dan? Nou. I love this city, a lovely city. Dat is het verschil. Goed, maak je uit. Wie is er nog meer jarig? Eens. Ja, wie vandaag ook jarig is, is uh, Toby Jones. Uh, met zijn acteur, uh, die onder andere in, uh, ja, waar heeft hij in gezeten? A Captain America, Winter Soldier, uh, Jurassic Park, uh, Sherlock, uh, The Hunger Games, maar ook uh, de stem van uh, Dobby uit uh, uh, Harry Potter. Uh, ja, en hij is. Uh, het is een Lilyputter, dus. Uh, hij, uh, ja, dat, dat doet het gewoon. Ja, soms goed in films. Ja. Ja, ja hij maar wordt uh, wel moe dat hij uh, elke keer dezelfde soort rollen moet spelen. Hij wil ook wel eens een volwassen rol spelen. <lacht> he, zo krijg je dan weer Dus Discriminatie. Uh, dan? Hij, spe hij speelt. Uh, ik in, wil ook wel weet... eens een Lilyputter spelen. Wat doe Ja, dat zou ik ook wel willen doen. Dus. Ja. Ja. Uh, ja. Ja, goed. Uh, aparte persoonlijkheden zijn het meestal ook. Ja, dus altijd, uh, en soms hebben ze ook hij, wel een de ziekte. En worden ze niet zo heel erg oud ook, ik, ik, ik denk dat je. Dat ze heel erg voor hun, ja, hun mannetje moeten staan. Zeg maar, om, want iedereen kijkt natuurlijk raar naar ze. Ja, dat, ja. Dat, dat zijn ze gewoon gewend. Dus ja, dan zijn ze ook wel gewend om een beetje voor zichzelf op te boksen. Dat en dan, daardoor krijg je dat die mensen toch vaak een, een interessante persoonlijkheid ja. zijn. Dominique Reipma is vandaag jarig, net als de zangeres. Dominique. Wie is dat? Do. Weet je wel? Do. Momenteel oh, is de beste zanger van, van Nederland. Die van Do Mi. Ja, zoiets. Ik kan het niet aanhoren. Ik vind het altijd zo ontzettend veel drama. Maar uh, heel veek, daar kijk ik niet naar. Maar goed, uh, ze wordt vandaag dus 38. Do. Wie nog meer? Ja, wie er vandaag ook jarig is, is uh, Chris uh, Paciello. Ja. Yeah? En dat is een uh, New Yorkse uh, nachtclub-eigenaar. Maar ja, hij is, uh, uh, was de ongekroonde koning van het nachtleven in uh, Miami South Beach uh, in, de jaren, uh, in de jaren 90 uh, maar uh, ja, hij leefde uh, als koning totdat de FBI erachter kwam dat uh, uh, Pacello een uh, duister verleden had met uh, connecties tot uh, diep in de maffia families van uh, New York hij was betrokken bij overvallen, inbraken en diverse uh, geweldsdeliquenten. Uh, yeah. En uh, bleek een uh, aandeel te hebben gehad in uh, de moord uh, op de huisvrouw op uh, State Island. Bij een uh, roofoverval begin jaren negentig. Dus uh, ja, uiteindelijk is hij opgepakt en uh, ja, heeft het daglicht niet meer uh, kunnen zien. Uh, dus ja. Hij, hij ja. Um, ja. hij leeft nog steeds in de gevangenis? Ja, hij leeft nog steeds. Oké. Ja. Peter Heerschop, Ik zag hem gisteren op de televisie. Hij vandaag uh, 59. Ook een, Als je het over interessante persoonlijkheden hebt, <lacht> dan is een interessante persoonlijkheid. Gisteren zag ik hem bij. Uh, hij doet ook al Lief Marianne, dat hadden we bij uh, Q Music. Oh nee, ik weet niet welke uit het programma. Dat nou, nou, niet uit. Maar goed, uh, gisteren zag ik hem natuurlijk bij Jeuk. Echt stom programma, maar toch blijf je kijken omdat het zo sukkelig is. En hij speelt het vrouw. Je verschil. krijgt er jeuk van? Ja, je uh... krijgt er wel jeuk van, daarvoor heet het ook zo. Wie is een meerjarig? Ja, Corbin Dean Be Bernson. Yep. Corbin Dean Bernson uh, is een Amerikaanse acteur. En ja, waar speelde hij in? Uh, hoe heet het? Uh, um, Kijk, hij is bekend geworden als eerste instantie met de eerste King Kong film. Oh, dat uh, is daar een tijdje terug. De, daar was hij als verslaggever. Maar ja, bekend, bekend. Dat was de eerste film waarmee waar hij uh, in speelde. Yeah. Um, uh, hoe heet het? Maar... Ja, hij staat niet eens op de aftiteling. Dus uh, ja, dat had je in die tijd. En welk ja, jaar en... hebben we het over? Uh, dat 50? was... Uh, 60. Even kijken, King Kong uh, 76. Dus oh, even, uh, dat valt er wel weer mee dan Dat valt mee. Ja. Uh, het was niet de eerste King Kong, sorry. Nee, oké. Okay, dat... uh, ja, en daarna heeft hij in Star Trek gespeeld. Uh, heeft hij, ja, echt... Nou, een lijst met films, daar word je echt bang van. En hij is nog steeds uh, actief. Dus, oké, okay. uh, hoe oud is hij geworden? Uh, hij is... Ja, hij is van 54. Ja, ik dacht ik wel zo. Ik denk dat hij is. Vandaag zou hij jaren zijn geweest. Helaas is hij alweer overleden, natuurlijk in 1959. Ik heb het weer over Buddy Holly. Ja, hij is swayed away. Nou, samen met Richie Vellens was hij natuurlijk in het vliegtuig wat daar beneden stortte. En ook weer een of andere storm terechtkwamen natuurlijk. Ik ken hem ook nog ook van deze plaat. Ja, mooie oude tijd. Ja, en dat deze nog even. Hij zou 83 zijn geworden als hij nog zo leeft. Dat is allemaal wel haalbaar geweest natuurlijk. Peggy, of Peggy Lee van uh, Buddy Holly. Vertel. Ja, wie vandaag ook jarig is, is uh, Sharon uh, Fadaal. Uh, en die is uh, bekend ge geworden door American Pie uh, 1 en 2. Uh, Scary Movie, uh, Love Actually en uh, That's Afty Show. Dus uh, ja, nou, nog een actrice. Oké, okay. nou. Vandaag is ook Chrissy Heinz jarig. En Chrissy Heinz, uh, nou, die kennen het ook van uh, onder andere uh, dit. On the, the Pretenders. 68 wordt ze... Back on the Chain Gang. En ook dit is een, een fantastische plaat. Weet je, punkrock. 81 je of 82. Chrissy Heinz. En vergeet al die andere kutplaatsen... die als met kerst van, van hun worden gedraaid. Oh man, dat is niet erheen te komen gewoon. Goed, heb je nog eentje uit de, de lijst? Uh... Uh, ja, wie er vandaag... Uh, nee, sorry. nee, oh, nee Gloria, Ik heb niks meer. Nee. Gloria Gaynor wordt vandaag 70. En uh, ja... Gloria Gaynor, nou doe ze dan maar even. Ja, Gloria Gayner. Goeie oudheid. Elk weekend wordt deze plaat voor mij nog steeds gedraaid in de clubs. En vooral de clubs voor de wat oudere, boven de 40. Oh ja, oh wel, de dertigers er ook makkelijk op dansen, volgens Ge mij. Gez gez gezellig met z'n allen gewoon. Gaan we even naar de jaren tachtig muziek luisteren. Ja, ja superleuk. Ja. Oh, ik kom er nooit van los, lijkt het wel. In 1957 werd hij geboren. Ik heb het over Jumaine Stewart, niet Jumain Jackson. Jumain Stewart. Je kent hem van onder andere natuurlijk. Uh, even kijken. Uh, dit. Uh, dit. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Deze plaats. We don't have to take a close up. De man he, had helaas aids. En daarna heeft hij ook nog... Uh, wat meer gedaan... Uh, leverkanker gekregen. En dat, die combinatie is hem uiteindelijk fataal geworden. 40 jaar geleefd. Toen was hij 97. Of uh, was hij uh, 40, maar dat was hij in 1997. Kwam hij uh, en uh, nah, uh, heeft hij niet overleefd. Het is een uh, triest verhaal van deze Jermaine Stewart. Beste plaats is misschien nog wel dit... The Word Is Out... Echt iets van 82 dat dit uitkwam. En hij heeft zelfs nog een... samengewerkt met Culture Beat en Shalomar. Echt de, de oude bekende rot in het vak heeft hij me samen. Goed, zover de verjaardagen. Tot zover de verjaardagen. Ja, yeah, want dan zijn we weer toe, namelijk straks aan de Zandvoortse berichten. <middels> hebben we niet al gehad? Deze plaat hebben we al gehad. Uh, <middels> dan doen we de volgende plaat. <middels> we hebben een hele stapel omgeven genomen vandaag, dus dat kan gewoon. staat er nou? Uh, Blossoms hebben een nieuwe single uit. And anyway. you're boy And she's a girl with more charm than most movie stars, so we may. And she comes round to stay, and now your girlfriend is ringing in my ears again. It's no sure shot, but she likes all my favorite things. I know I shouldn't, but I'd like to spend more time with her. I wish she'd come over today. They get along so well Is it possible? She likes me too I'm not sure if I should read between those lines And now your girlfriend is ringing in my ears again I should be moving out dan weer vormgeven? Dat is altijd de vraag natuurlijk. verliefde op de, de vriendin van je vriend? Ja, nou, weet je wat? Dat doen we allemaal hele rare pak aan. Ik verkleed me als aap en jij als zebra en weer een ander doet een heel groot kapsel op, hele hangen. Een pruik zet ze op en dan doen we daar een videoclip mee. Nou goed, Blossom hebben een nieuwe CD uit, die heet uh, Your Girlfriends. Uh, en uh, goed, het is bijna alweer een half, het is wat vroeger dan normaal. Maar ja, dat mag ook wel eens een keer. We zijn altijd, altijd zo ontzettend laat. Dit is compensatie voor het zijn berichten. Ja, compensatie. Parkeerwachter beroofd. zaterdag vorige week zaterdag om 11 uur, onder de watertoren en de Torwijkstraat is contant geld uit zijn huptas vandaan ge, nou ja, gevraagd. Eigenlijk. Een beetje gedwongen. Een Duitsprekende man kwam naar de parkeerwachtersdeur. Die vroeg de weg. Nou, de parkeerwachter legde dat uit. En even later kwam hij terug. En toen wilde hij zijn geld hebben. Een paar honderd euro is er buiten gemaakt. Het gaat om een. De verdachte ziet eruit. 40 tot 50 jaar oud werd geschat. 1,75 tot 1,85. Baard. Bolgezicht. krullend Blond haar. Een lange spijkbroek. Een bruin overhemd. En uh, nou ja, goed, hij heeft een weg zien lopen in de buurt van de Oosterparkstraat. En, uh, goed, er is nogal een buurtonderzoek geweest. en ook wat camerabeelden opgevraagd. Daar zijn ze mee aan de gang. En je kan ook nog even melden. Hè? Anoniem. Uh, 0800 700 als je daar iets gezien hebt. Vorige week zaterdag in de Torbekkenstraat. Er is dus een parkeerwachter beroofd van zijn centjes. Ja, jij, jij kan als... Uh, het is wel mijn tijd dat ik daar een beetje rond in liep. Ja. Ik heb ook al geld gekregen. Maar, maar, maar was... hij werd tussen de 40 en de 50 geschat. Dus nee, dat, dat, is niet. dat is veel te oud voor jou. Dat broer. is veel te oud. Ik word echt tussen de 20 en 25 Precies. geschat. Precies. Nou, nou. stel. Dus. Uh, ja, het is een uh, niet meer weg te denken traditie in, uh, in Zandvoort. De Historiek Grand Prix. Het weekend uh, van vijf... Uh, uh, of, uh, dit weekend, yeah, wordt, dit weekend. Uh, ja dit weekend ja dit weekend komt hij uh, weer voorbij uh, hoe heet het uh, met een kreet uh, The Boys Are Back in Town komen ja yeah, precies komen er zaterdag weer uh, een bonte stoet van historische uh, raceauto's naar uh, het centrum gereden aansluitend wordt uh, er vanmiddag een uh, muziekfestival georganiseerd uh, op het raadhuisplein dus ik zou zeggen, uh, ga er allemaal heen, geniet ervan. Wordt super leuk om, uh, om te zien. Oude auto's, muziek, wat wil je nog meer? Ja, nou, uh, goede actie. Uh, uh, oh ja, nog even dit, een triest verhaal. Ja, voor de oudere man is dinsdag in Torbekkenstraat uh, om kwart voor twaalf uh, uh, werd hij geschept door een uh, naderende auto. En uh, viel bovenop uh, de motorkap en uiteindelijk op de voorraad ook nog stuk. En uh, de voetgangers is gebracht naar het ziekenhuis. En dat uh, is de, de, de auto bij de Holland Casino tijdelijk uh, uh, neergezet. Het is niet bekend hoe het nou met de voetganger afgelopen is. Maar hij uh, was toch wel gewond. En uh, tijdelijk was er ook een omleiding vanwege het verkeer. Dus uh, dat was vorige week, afgelopen dinsdag, sorry, kwart voor, uh, kwart voor twaalf. Ja, ja uh. triest altijd. Ja, het vorige... is druk in Zandvoort ook gewoon. Fietsen, ja, dus, regelmatig gebeuren, en... gebeuren er allerlei dingetjes. Uh. Nou, uh -uh. nou, wat dan uh, Ja, vorige week meldde de Zandvoorts over uh, het het best dat er uh, her en der uh, op het terrein uh, van de Corodex uh, ligt. Yeah. Vervolgens, uh, volgens wethouder Joep uh, Berensen zou uh, dat geen gevaar vormen voor de volksgezond, uh, volksgezondheid. Desondanks waren er maandag toch uh, mannen op het terrein uh, bezig met de uh, volledige lichaamsbescherming. Ja, uiteraard, als mensen dat uh, weg moeten halen, dan. Uh, ja, kun je maar beter voorzorgsmaatregelen nemen. Ja, maar wacht even. Vorige week was er helemaal geen paniek. En alles was ingesield met een of andere spray. Waardoor het niet kon stuiven, het, het asbest. Allemaal vastgespoten. En nu in één keer zijn ze het opruimen. Dit, is natuurlijk wel, dit vraagt wel... Uh... Ik wil wat vragen stellen, zeg maar. Jo Birnes was echt zo. Het maak je niet druk. Hang al linten, de hek is dicht. Maar raadsleden waren er toch op het terrein geweest. En die hadden zoiets van, ja, het ligt open en bloot. Moet er niet iets mee gebeuren? Nou, blijkbaar hebben ze er iets mee gedaan. En er komt nog een tweede schouw. En dat worden mannen in witte pakken. Oh ja, die heb ik ook wel eens gezien. Mannen in witte pakken. Waar heb ik die eens eerder gezien? Oh, dat was in Amsterdam! die Elbowing. Weet je dat nog? Dat is voor jouw tijd. Dat is voor mijn tijd. Dat is voor jouw tijd. Goed. Nee, maar ik, weet, ik vind altijd met asbest... natuurlijk het is een uh, gemeen goedje. En uh, je moet er uh, uh, voorzichtig mee omgaan. Ja. Maar uh, het is niet dat je er uh, uh, dat het meteen ernstige schade toebrengt als je een uh, klein beetje binnenkrijgt of nee, nee, als je het naast je ligt. Je moet het gewoon schuren en dan moet je het in hem halen, in, inhaleren. En dan is het nog maar afwachten of het net, net stond. Mijn, ja, ik, mijn opa, die heeft er uh, uh, ongeveer twintig uh, jaar mee gewerkt. Ja. Uh, ja, ik zou niet zeggen dat hij er helemaal geen last van heeft gehad. Nee, maar, uh, dat hij helemaal gezond is. Hij, maar... uh, uh, hij heeft er geen... Uh, het is niet, zeg maar... Hij heeft er nooit echt... Uh, Nee. Harde schade van, van. Oké, okay, nou ja, dan heeft hij ook een beetje een combinatie van de geluk, denk ik. De film Troebel is in uh, Zandvoort in première gegaan. Het is een korte film, afgelopen zondag was dat. En uh, het was in het circuitpark, of uh, nee, Circus Zandvoort. Altijd door elkaar. Geregiseerd door uh, uh, Veerle Akkerstaf. Het is een project geweest. Dat doet de Filmschool in Amsterdam. En ze hebben in een villa in Overveen hebben ze het gefilmd. Het gaat over een vrouw die haar zoon is verloren. En uiteindelijk in een fantasiewereld terechtkomt. En dat speelt zich af met de poppenkast. En nou goed, onder andere, Danielle Onk, ook Onk, ja, is de moeder. En Elja de Haas was de dochter. Die uh, hebben een hoofdrol gespeeld. En uiteindelijk is dat een... Uh, ja, Ze hebben al twee nominaties uh, in de wacht gesleept. Beste internationale korte film hebben ze. En nog een nominatie. En ze afwachten wat uh, met de film gaat gebeuren. Ze vonden het in ieder geval geweldig om dat hier te kunnen draaien. En uh, ja, iedereen was trots bij het zien van de film. Tot uh, zover de Zandvoortse Berichting. Tot zover. En uh, uh, nog even zeggen natuurlijk. Dit weekend uh, is het dus... Uh historisch uh, wouders gaan rondrijden en er is een, uh, een, een festival eraan vast. Ja, je, ho je hoort ze vanzelf aankomen rijden hoor. Daar hoef je geen... Uh... Maar wacht even, je ziet met dat met die CO2-uitstoot hebben ze wel het gegeven hebben, hebben Ze hebben, ze hebben uh, formulier 36.3a ah, hebben ze netjes ingevuld. Dus uh, geen probleem. Geen probleem. Mooi. Dat is goed om te weten. Oké. Okay, straks nog meer wetenswaardigheden. Wat zijn we tegengekomen? Eerst hier Sunday Sun. Deze, sorry. Muziek, hoor. Sunday sun, I call you honey. Ah, dit is vrij borstig. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Kan ik aangifte doen daarvan of niet? Ik ben altijd heel gereserveerd, hoor. ook met collega's. Ik werk natuurlijk alleen maar met vrouwen. Niet te vrij borstig geworden, ook niet honey zeggen tegen wij. Schat, kom eens even hier. Oeh, kijk het mij uit. Ja, goedemorgen. Ook met kinderen moet je uitkijken. Ja, als je zegt, ik doe iets met kinderen. Nou goed, dat is, dan gaan ze je meteen helemaal even doorlichten. Goed, het is de zaterdagmorgen. We kijken nog even de wereld. In de afgelopen week was het toch wel echt een, een dingetje. Ja, de drukking gaat ook bijna weg. Laat ik hem weer eens in het leven roepen. Uh, ge geweld tegen de politie neemt ja. hand over hand toe. Ja, je er hebt een was mooi de, voorbeeld van, de, geloof ik. Ja, er was de afgelopen week was er in Rotterdam een akkupietje. De Rotterdamse politie die is namelijk nu op zoek naar twee... Uh, uh, mannen die vorige week vrijdag deel uitmaakten van een uh, beruchte trouwstoet. Een beruchte nog wel. Ja, de parade trok uh, luidtoeterend door het centrum van Rotterdam. Uh, de stoet uh, zorgde voor dermate veel overlast... dat de politie de optocht met dure bolides uh, aan de kant zette. Het ging mis toen de politie een man uh, probeerde te arresteren... omdat hij niet wilde legitimeren. Daarom werd, hij, de, werd de agent uh, door een andere man belaagd... en beide wisten uiteindelijk te ontkomen... Ja. Uh, van de verdachte is inmiddels uh, identiteit bekend. Hij staat uh, uh, gesignaleerd. Uh, van de verdachte die de klap uh, gaf... Uh, weet de politie oh. dat hij vermoedelijk uh, een uh, grijs pak aan had. Uh, wat opviel uh, omdat de rest uh, vooral donkere pakken droeg. Uh, ja, de, de, bruid, uh, de bruid en bruidegom willen niet reageren uh, voor uh, de telegraaf. En uh, ja, die betreurden het natuurlijk... Uh, wel uh, zegt, uh, zegt uh, een van de familieleden, dat er al een uh, redelijk, ja... Ja, een... Spanning, opgefokte <hijne> sfeer hing. Ja. En uh, uh, ja, het moest eigenlijk wel fout gaan, uh, uh, lieten ze weten. Want uh, ja, er werd heel gevaarlijk gereden. En uh, uh, ja, ze hielden zich uh, niet aan de verkeersregels, waren luidtoeterend rond aan het rijden. Uh, ze waren een beetje aan het spelen en aan het doen. Ja, op een gegeven moment... Uh, was de politie erbij. En uh, ja, dat heeft toch uh, ja, voor de nodige... Uh... Het is een bekend filmje. Ik zag hem ook uh, ergens uh, deze week zag er voorbij komen. Even hierin. liet er ook zien dat er geweld toeneemt tegen... Echt tegen de politie en dan laat ze altijd iets zien. En dan zag je ook dat echt een van die politieagenten... kwam net overeind. Die had net een, oh. een klap te verwerken gekregen. Moest het even verwerken. En uiteindelijk ging de stoet weer door. En, en nu zeg je zo als Lijnst op zoek... nou, één man hebben ze uiteindelijk wel opgepakt, las ik net. Ja. En die andere man die echt de klap heeft gegeven... die hebben ze nog steeds niet te pakken. Terwijl bij Eva Jinek riepen ze... Uh, die man gewoon op om zichzelf maar aan te geven. Want ze wisten toch wel wie het was. En anders is het toch wel een beetje gênant als straks bij jou een inval wordt gedaan. Maar blijkbaar hebben ze hem toch niet. Terwijl, als je ook kijkt hoeveel mensen erbij zijn. Dat is bizar. Ze zijn op zoek naar een man in een rood pak. Die zou dan weer getuigen zijn geweest. Van de hele, om hem te gaan vragen wie die andere man is. Dan denk ik van, echt waar? En die mensen van de, de, de, de, de bruid en de bruidegom weten wie het is. Maar die zeggen dan niks. Nou, borderboarding, denk ik dan. Jezus, ze weten het gewoon, maar ze zeggen het niet en dat, nou ja, ik, wat een gedoe om via een hele onverslachtige weg naar uiteindelijk een, een man met een rood pak te achterhalen en die zou dan iets meer weten. En dat allemaal om, om een stomme slag tegen een agentse. zijn kop. Nou nee, ja, dit is een duidelijk voorbeeld van agressie tegen de politie. Jezus, wat dan? Ja, dit is echt, uh, het, ik zit nu het filmpje ook te kijken, ik denk, wat een stelletje idioten. ja. Maf, het toch steeds de communicatie. Het gaat om communicatie. De communicatie tegenwoordig zo snel. En als politie stap je daarop in. En dan moet je eerst aftasten. Uh, ja. Ja, meneertje. Dat, uh... oh, nee, dat is niet de meneer. Uh, goedemiddag. Uh, lukt het allemaal een beetje? Je laag instappen en dan uiteindelijk opwerken naar een boete? Dat weet ik ah, ook ja. weer niet. Het, het, zou, uh, het zou je bruiloft maar zijn, joh. Ja. ja ik nee, uh... geloof dat de, de, de bruidegom is geloof ik opgepakt. Die is geboeid, afgevoerd. En de bruid bleef huilend achter. Ja, nou ja... De ja, bruid hoeft er nee, nooit te vergeten meer. Nee, ja. Dan zou je gaan trouwen wat, <laughs> wat je man wordt opgepakt. Ja. Ja, dat is een goed begin van een huwelijk. Dat, Jazeker. Uh, ja. Het is, was, was geen vechtscheiding. Oh. Maar een vechthuwelijk was het. Meteen ja, al vanaf huwelijk, het begin. Ja, Zo ja, is het. Ja. Goed, dames en heren. We hebben al lekker stukje gitarre die op de radio het is. Echt wel, ik houd toe. Sam Sam Fender. I have a sonic missile, it's a new album. Sonic Missiles, dat is het nieuwe album van Sam Fender. Wat een dramatiek in die stem, hè? Ja, dat vind ik wel mooi, dit. Uh, we'll talk. Ja, we praten. Dat is echt door de oplossing. We zitten nog een beetje na te praten over de tijd. Wat kunnen we toch in godsnaam doen aan de agressie tegen de politie? En uh, wij zeggen zelf gewoon de taser. Ja, twee keer. Ja. Yeah. Druk, druk nog maar een keer. Hij schijnt Only nog een beetje te bewegen. The man with a gun is another man with a gun. Tja, hij beweegt nog. Jezus. Hoeveel volt heb je hem gezet? Ja, op 110 volt. Dat is toch de Amerikaanse voltage. Je moet op 220. Dan pas uh, stopt hij. Nee, volgens mij moet de politie er veel harder in gaan ook. En die rechtszaken moeten gewoon ja. allemaal geseponeerd worden tegen ik, de politie. Ik, ja, ik, <laughs> of dat echt helemaal de oplossing is, nee, de harder ingaan, ja. weet ik niet. Maar, nou uh, ja. Ja, het is, het, het is gewoon een lastig iets. Er is gewoon weinig respect. Op het. Ik zeg, sinds de invoering van het mobieltje... Waant iedereen zich toch wel een soort grootheid en heeft zijn eigen platform en heeft zijn eigen waarheid in de hand. Ik zoek het wel even op, joh, ga jij hier retro tegen mij eens vertellen dat het niet mag? Nou, ik heb het ergens anders gelezen dat het wel mocht hoor, dus uh, mannetje. En hoe oud ben jij eigenlijk, bromsnor? Ja, zo gaat het volgens mij een beetje. Ja, ik denk dat het meer zit ook in, de, in het internet. Uiteindelijk... Uh... Ga je toch uh, oh ja, nou ja, even opzoeken. Ja, zit dat wel zo? Hoe, ja. hoe is dat dan? Ja, uh, ja, ik weet niet hoe dat zit. Uh, ja, dat klopt niet helemaal uh, wat nee. je zegt. Want uh, ik heb daar en daar gelezen dat dat niet zo is. Weet je. En uh, kijk uit, want ik begin zo'n rechtszaak tegen je. En dat lukt ook nog steeds. En er zijn natuurlijk ook wat dramatische dingen die de politie fout heeft gedaan. Ik denk aan een mits Hendrikus. Weet je wel? Die gast die zijn keel dichtgeknepen is. Met ja. een nekklem. Waar er vier, vijf man omheen stonden. En gewoon niet stonden op te letten. Terwijl hij gewoon... Dat, mag dood te gaan. Ja, dat is wel een dramatisch uh, verhaaltje natuurlijk. Maar ja, hoeveel gevalletjes heeft de politie per dag? En ja. hoeveel gaan er nou echt fout? Hoeveel president zou het zijn? Kijk, elke is te veel. Dat we wel bezig, Maar ja. inderdaad, uh, over het algemeen... Uh, over het ja, algemeen uh, het goed. doen ze toch goed werk. Nou, uh, zo weer even een hart onder de rim. Heeft jij nog iets anders? Uh? Ja, even iets uh, luchtigers. Ja? Uh, ja, wie een uh, Volkswagen Kever heeft... En maar uh, ja, toch een beetje in dubio is. Uh, ja, is dit nou wel goed om hierin te rijden? Wel veel CO2-uitstoot? Ja, ja. Elke keer die formuliertjes invullen, speelt veel werk. Uh, die, daar is goed nieuws voor. Volkswagen is namelijk uh, een samenwerking aangegaan met het bedrijf uh, e-Classics. En uh, dit bedrijf uh, bouwt uh, auto's om uh, tot elektrische auto's. Ze hebben namelijk uh, de, uh, het onderstel van de e-Up, uh, het elektrische autootje van uh, een van de elektrische autootjes van Volkswagen. Hebben ze uh, uh, beschikbaar gesteld. En uh, ja, die bouwt het uh, bedrijf E-Classics in de kevers. Waardoor okay. je dus een elektrische kever hebt. Oké. Okay. actieradius uh, komt uh, uit tot uh, 20 kilo, uh, 20, 200 kilometer. Oh, ja. 20 kilometer was wel heel weinig. Ja, is wel heel kort geweest. Ja. Uh, ja. Maar ja, voor lekker uh, in een oldtimertje rondrijden... is dat natuurlijk uh, ja, meer dan genoeg. Ja. Uh, en voor woon-werkverkeer zou dat eventueel ook... Uh, voor de meeste mensen uh, genoeg zijn. Dus uh, ja, hoe weet het? Uh, goed nieuws, ja. Misschien moeten we ook wel gewoon af van dat uh, uh, belastingvrije op, uh, op dit soort type auto's. Oh ja, ja, die hele oude auto's die zeg maar uh, 30 jaar oud zijn en uh, heel veel uitstoot hebben en eigenlijk gewoon belastingvrij rondrijden. Ja. ja dat kan niet meer. Dat is echt uh, eigenlijk geweest. En ja, we mochten er ook niet meer rondrijden. Gewoon uh, een toertochtje op zondag, dat is zo lang al langer van de kaart natuurlijk. Daar moest je veel te veel papier voor invullen van die, al die uitstoot en zoiets. Maar nu kan het gewoon weer met zo'n uh, kevertje. Surfboard op het dak. En gaan. En gaan gewoon. Ik zie het allemaal zitten. zitten. Ik, ik ga denk dat de door. kosten wel een beetje hoog zijn. De, de kosten, oh, die heb je nog niet kunnen achterhalen? Nee. Nou goed, dat horen we volgende week in weer. Volgende kopje techniek. De band Whitney. Ja, dit is weer vol. Ik denk dat de 50 er nu echt denkt van. Oh ja, die jaren 70, toen had ik die problemen allemaal niet. Valiant. De idee van Whitney. In het begin was het nog wel een probleem als je Whitney ging kijken op YouTube. Dan kreeg je alleen Whitney Houston. Ja, we have a problem, denk ik dan. Maar is hey, dat een is band. Houston. Ja, yeah. dat is Houston. Dat is Houston. We have a problem. Uh, maar goed, Whitney had ook natuurlijk een probleem. Dat is ook wel waar. Dat probleem is nu opgelost. Daar heeft Bobby Brown voor gezorgd dat het probleem opgelost is. Maar goed, nu uiteindelijk is er een band dat heet gewoon Whitney. En die maken dit soort jaren zeventig-achtige muziek. Ik vind dat echt sfeervol gewoon leuk. En, en goed, het hele album is redelijk uh, beluisterbaar. Nou, en als ga. we het toch over de jaren zeventig hebben. Oh, jij sluit goed uh, aan. Ja, ik ja, sluit erop er aan. Want Brown, het, uh, het merk wat uh, tegenwoordig uh, ja, eigenlijk alleen maar bekend is... van de scheerapparaten en de feuns, uh, komt uh, terug op de markt. Uh, ...van de audioapparatuur... ...waar ze vroeger toch uh, ook wel uh, het een en ander in deden. Uh, ze hebben namelijk een drietal speakers uh, op de markt gebracht. Brown. Brown, het merk Brown. Oh ja, oh, ja. ik zie het voor me, ja. Ja. Uh, ja, Brown is toch wel het merk wat uh, vroeger bekend stond... ...om zijn strakke designs en zijn uh, slim bedachte uh, uh, ontwerpen. Ja. Uh, is ook uh, ja, de uh, uh, inspiratiebron geweest van, uh, van Steve Jobs... Uh, voor onder andere de Apple iPod en, uh, en andere dingen. Die heeft hij de, op de filosofie van uh, okay, Bob Brown uh, uh, ontworpen. En uh, ja, nu komen ze dus terug met uh, een drietal speakers. Nou, ze zien er strak uit. Ze uh, zijn uh, ja, eigenlijk gewoon uh, ja, zwarte panelen, wit aan de, aan de buitenkant. Uh, weinig knopjes, makkelijk te of, uh, met, met, met een simpele interface uh, te yeah. bedienen. En uh, ja, het zijn Bluetooth speakers. Het is echt okay. voor de design liefhebber. Oké, okay. nou grappig. Ja, Brown, ik kan me nog herinneren dat ik ooit zo'n platen spelen heb gehad. Zo'n hele oude. Dat is echt een mooi ding. Ook gewoon echt futuristisch ook voor die tijd. Gewoon. Overigens moet je wel flink in de buidel tasten. Want de kleinste, de LE03, yeah? uh, kost 379 euro. Oh, ja. En de grootste variant, de LE01, yeah? kost 1199 euro. Er zit nog wel een gat van 300 naar 1100. Ja, daar zit uh, tussen een speaker van 799 okay, euro. Oké, daar zit er, zit er niks tussen. Nou, goed. Uh, goed. Oh. Oké, okay, nog even goed nieuws. Goedenavond. De spaartaks. Belasting die je betaalt over je spaargeld gaat grotendeels verdwijnen. De ja. De dienst gaat bij spaargeld rekening houden met de werkelijke rente op spaarrekeningen. Die is nu bijna nul. Ja, die is bijna nul. Je moet bijna gewoon belastinggeld gaan betalen... omdat je, je geld erop hebt. En Nu gaan ze het aanpakken. Het wordt nu echt... Je moet nu spaarrente gaan betalen... boven de 440.000 euro. Het was natuurlijk bij de 30.000. En uh, nou goed, uh, dat is nu weer opgehoogd. Dat klinkt natuurlijk wel... Ik vind het wel prettig. Want ik heb al een paar spaarswentjes. Kom net boven de deppig, dan moet je toch extra voor betalen. Dat ja. moet je nu straks niet meer. Dus dat is uh, goed nieuws. Alleen het nadeel is wel: mensen, de, de huisjesmelkers hoorden ik wel die natuurlijk nu die kapitaal hebben opgebouwd... en uiteindelijk weer een nieuw huisje kopen... en dat gaan opknappen en dat weer gaan verhuren... die moeten wel extra belasting gaan betalen. Dus die gaan en, uh, deze dingen ophoesten. Want hier komt minder geld door binnen. Dat, ik geloof 1,3 miljoen ja, maar, Nederlanders gaan mis, minder belasting betalen. Op zich pak je wel uh, uh, twee vliegen in één klap. Mensen bouwen weer spaargeld op. Want heel ja. veel mensen ja, sparen. Waarom? Dat, dat leeft niks op. Nee. En uh, ja, huisjes melken wordt, uh, wordt minder... Uh, interessant, Waardoor je dus uh, ja, ook uh, het woningprobleem uh, toch wat uh, ja, ja, minder worden, groot maakt. Want er worden huizen wel weer gebouwd. Maar die huizen moeten dan ook echt bij de juiste mensen terechtkomen. niet weer bij. zijn melken. die denkt van, oh ja. Nou, ik koop gewoon twee van die huisjes. En dan ga ik ze verhuren voor ietsje meer. Ja, absoluut. Ja, en is dus de starter weer buiten spel gezet. Dat doe ik ook niet door opzet. Goed. Meningen, meningen, meningen. Good, good Deze plaats moet je maar eens goed luisteren. Goed man Ik kan tegen die verblijnd doen Goed man Ik ben ook Good man Dit van onze kinderen Hoe is mijn daddy? Jesse Klaver Je rijdt een Tesla, oeh ik ben nog braver Geen footbread, groene stroom hè. Ik heb dertig Syriërs in huis genomen Scary Donald, nu komt die muur er. Ik hou mijn hart vast, dood is net te vuren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 Passen wel door.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 Ik ben een goed, goed man, man. Ik geloof in de verbinding Goed man, man. Ik gegen tegen